Het is allemaal Pierre's schuld. Als het van haar gescheiden was, toen ze het hem vroeg, was dit nooit gebeurd. Mijn arme Helene. Uh, een droevig verlies. Zoals een sieraad, om niet te zeggen een voorbeeld van onze wereld. En dan onder zulke vreselijke pijnen te sterven. Maar zelfs de dood van de mooie Helene verloor aan betekenis... toen op de derde dag na Kutuzovs rapport... het nieuws van Moskou's val Petersburg bereikte... Van held van de Russische natie werd Kutuzov plotseling een schurk. Verrader. Verrader van zijn land. Blind en verdorven. Ik begrijp niet dat het lot van Rusland aan zo'n man kan worden toevertrouwd. Graaf Rostopchin heeft zich naar het hoor uitstekend gedragen. Hij heeft Moskou niet opgegeven voor ons leger wegdrokken. Zo roerend, die laatste zin van zijn afscheidsbrief. Er blijft mij niets anders over dan te wenen over het lot van mijn vaderland. Ik hoor dat hij alles van enig belang naar zijn landhuis heeft laten overbrengen. Daar is ongetwijfeld de stadschatkist bij. Voortreffelijk. Kutuzov moet van zijn bevel ontheven worden. Ik heb zijn majesteit geadviseerd hem heel streng te zijn. Tsar Alexander schreef inderdaad aan Kutuzov. Maar pas negen dagen na de val van Moskou kwam er een boodschap van de opperbevelhebber. Brengt u mij slecht nieuws, Colin Michaud? Heel slecht, sire. De val van Moskou. Hebben ze mijn oude hoofdstad overgegeven zonder slag te leveren? Sire, generaal Kutuzov draagt mij op uw majesteit te zeggen dat hij moest kiezen tussen Moskou en het leger verliezen of alleen Moskou. Hij heeft het laatste gekozen, Sire. Is de vijand de stad binnengetrokken? Ja, Sire. En Moskou ligt in de as ik heb het in vlammen achtergelaten God in de hemel uit alles wat er gebeurt leid ik af, kolonel dat de voorzienigheid offers van ons vraagt hoe heeft u het leger achtergelaten heeft u tekenen van moedeloosheid waargenomen van nee, sire. Van... het hele leger verlangt vuurig naar de strijd het is alleen bang dat Uwe majesteit in de goedheid uw harten vrede zou willen sluiten. Vrede? Ga naar het leger terug, kolonel Michaud, en zeg mijn dapperen dat ik liever als een boer tussen de minste van mijn onderdanen zou leven dan de hoon van mijn land en mijn geliefde volk aanvaarden. Het is Napoleon of ik. Wij kunnen niet samen regeren. Ik heb hem leren kennen. En hij zal mij niet meer bedriegen. Sire, uw majesteit bezegelt op dit ogenblik... de glorie van ons volk en de redding van Europa. God zegen uw majesteit. In Petersburg treurde de adel om Rusland en zijn oude hoofdstad. Maar in het leger werd er weinig over Moskou gedacht of gesproken. De soldaten dachten eerder aan hun soldij, hun kwartier... De charmes van de marketensters en dergelijke zaken. Een paar dagen voor de slag bij Borodino... kreeg Nikolai Rostov het bevel naar de provincie Voronezh te gaan... en nieuwe paarden voor zijn divisie te kopen. Verre van spijt te voelen dat hij niet kon deelnemen aan de komende gevechten... was hij blij eens even aan de frontsfeer te kunnen ontsnappen. De weg naar Voronezh voerde mij door een landstreek... die nog geheel door de oorlog was gespaard. Het vee graasde vredig. De dorp en huizen waren onbeschadigd. De boeren gelukkig en welvarend. De oorlog leek duizend mijl weg. En toen ik Woronis bereikte... ...zei de gouverneur me niet alleen waar ik de beste paarden kon kopen... ...maar hij beloofde me ook wat vertier. Dus u bent de zoon van graaf Iliarostov. Mijn vrouw is een goede vriendin van uw moeder geweest. Oh ja? U moet haar zien. Kom vanavond bij ons... We hebben altijd bezoek donderdags en dat is het vandaag toch. Ja. Een intiem gezelschap, een beetje zingen, een beetje dansen. Ik kom heel graag. Om zeven uur dan. Au revoir. Ik kocht een paar prachtige paarden voor het leger... en kwam daardoor een beetje laat op het partijtje van de gouverneur. Ah, graaf Nicolai. Goed dat u er bent. Mijn vrouw verlangt ernaar kennis met u te maken. Katrina, lieve, dit is de oudste zoon van je vriendin in Rostova... Mijn beste Nicolai, welkom. Ik hoop dat ik je Nicolai mag noemen. Mm -hmm. Je moeder en ik waren dikke vriendinnen toen we nog jong waren. Doet u dat, alsjeblieft. Ik beschouw het als een eer. En dan moet je mij tante noemen. Wat lijkt je op je moeder net zo knap. Ik kan je wel zeggen dat al onze gasten met spanning naar je uitkijken. We moeten Nicolai en enkele partners voorstellen, lieve. Dan kan het dansen beginnen. Kom maar mee, Nicolai. Met wie zou je willen beginnen? Uh, Zou u mij willen voorstellen aan dat charmante blondje... dat daar bij die wat somber meneer staat? Ah, dat is Lydia Ivanitcha, de vrouw van een van onze ambtenaren. Een uitstekende keus, danst goddelijk. Maar kijk uit, haar man is erg jaloers. Lydia Ivanitcha. Graaf Nikolai Rostov, verzoekt de eer om kennis met je te mogen maken. Hoe maakt u het, graaf Rostov? Madame. En dit is Grigory Ivanich. zoals ik je al gezegd heb, een van onze hoogste ambtenaren. Graaf Rostov, monsieur. Ah, een Zoek uw partners allemaal. Heeft u al een partner, madame, of zou ik het genoegen mogen hebben? Met uw echtgenoot's permissie natuurlijk. Ik dans niet, meneer. Mijn vrouw kan dus doen wat ze wil. Heel graag, dan, graag. Onze voorname gast moet het bal openen. gang. Prachtig. Prachtig, hij danst schitterend. En nu de andere. Jongen, wat een prachtig. Waar vind je niet Gregory? Ik vind hem een vat. Hij stinkt als een boudoir. Onzin, onzin. Hij is een heel dappere man. Het kruis voor Sint Joris en zo. Uh, ga mee naar de kaartkamer en laten we Robertje wisten, terwijl zij zich amuseren. Nee, dank u. Ik blijf liever hier. Met de naïeve overtuiging van overmoedige jonge mannen dat vrouwen van andere mannen voor hen geschapen zijn, bleef Nicolai het grootste deel van de avond aan de zijde van het blonde vrouwtje. En naarmate haar gezicht blozender en levendiger werd, werd dat van de echtgenoot steeds ernstiger en droefgeestiger. Een ecossaise. Prachtig. We zullen ze eens laten zien hoe je die moet dansen. Klaar? Nee. Nee, nu moeten we eens met een ander. We moeten niet aldoor samen dansen. Vindt u het niet prettig met mij? U weet best van wel. Alleen... Alleen wat? Zeg het me maar als we dansen. Kom. Nou? Kijk eens naar mijn man. Waarom zou ik als ik naar u kan kijken? ...niet ondeugend zijn. Hij kijkt zo ernstig. Hij keek al ernstig toen ik binnenkwam. Dus het kan niet aan mij liggen. Oh, waar gaan we heen? Dat, waar danst u heen? Naar dat aardige stille hoekje waar uw man u niet kan zien. Ik moet u iets zeggen. Ga vast u moet niet. Nee hoor, niemand heeft ons gezien. Ik heb u mooi weggedanst. En ik verzeker u dat we niet gemist zullen worden. Ik moet terug, echt. Maar u doet het niet, hè? Zeg me dan gauw wat u op uw hart hebt. O, oh, graaf, het is toch niet nodig... Om ...mijn hand zo vast te houden? Dat is het wel. Omdat ik u wil zeggen... ...dat ik het liefst een zekere dame... hier in Voronezh zou willen schaken. Oh ja? Ken ik haar? U kent haar heel goed. Oh, wie is het dan? Een heel charmante dame. Aanbiddelijk. Haar ogen zijn zo blauw als een zomermorgen. Oh. Haar mond... Koraal en die voor. Een figuur als van Diana. Steur ik Graaf Rostov. Mijn vrouw moet wat rusten. Maar meneer, uw vrouw rust al, zoals u ziet. Kreeg, okay, Jory. Je hoeft jou van mij niet toch gerust te maken. Graaf Rostov zorgt uitstekend voor me. Ja, dat is heel duidelijk te zien. Zullen we teruggaan en de Ecossaise uitdansen? Ah, oh, jammer. Maar het geeft niet. We dansen de volgende wel. Ja, mijn beste. Ja, tantetje. Ik moet je even van het dansen weghalen. Anna Malvinceva wil kennis met je maken. Goed, tante. Excuseer me, Lydia Ivanitsa. Kom zo weer terug. Wie is Anna Malvitseva? De tante van iemand die je eens gered hebt. Kun je het niet raden? Oh, ik heb er zoveel gered. Maar deze, deze doet niet anders dan over je praten. Ik bedoel, freule Maria Balkonskaya. Ze is hier in Voronezh bij haar tante. He, he, ik geloof dat je bloost bij jouw haven. Wel, nee, tante. Ik ken haar nauwelijks. Je kent Lydia Iwanica ook nauwelijks. Je bent een charmeur, Nicolai. Daar. Dat is Anna Malvintseva. Ze staat net op van de kaarttafel. Anna, lieve. Hier is Schaafrostof om kennis te maken. Nicolai, madame Malvintseva. Het is een eer kennis met u te maken, madame. Dus u bent de redder van mijn nicht... Het doet me veel plezier u tot hem ontmoeten, Moshe. Blijft u langer, Warones? Tot ik klaar ben met de aankoop van paarden. Dat zal toch wel een weekje of zo nemen. Mm -hmm. U moet me eens komen opzoeken. Maar ziet ja, zie dan eens een oude kennis. Ze gaat heel weinig uit omdat ze in de rouw is. Ik zou het heel prettig vinden haar weer eens te zien. Hoe maakt de vrouw dat? Veel beter sinds ze van die vreselijke oude vader van haar verlost is... ...dan zal ze dat nooit toegeven. Oh, oh. Maar het arme kind is nu bijna helemaal alleen. Ze hoort nooit iets van haar broer en ze verafgoedt... Maar het is hem. ook moeilijk als je in het leger bent, brieven raken zo... André heeft haar nooit behandeld zoals ze verdiende. Het is een goed meisje. Wel... Je gaat dat nog niet weg? Jawel, ik heb veertig roebel verloren en ik had het me niet permitteren nog meer te verliezen. En dat spijt me. Ik zou gewonnen hebben als ik een goede paard en een goede kaarten had gehad. Wel, tot ziens, Katrina. Tot ziens. Wat rustig, graaf Rostov. Denk eraan dat u me komt opzoeken. Dat zal ik zeker doen, ik beloof het u. Laat rusten, madame. Freule Maria, hier. Eigenaardig. Vind je haar aardig, Nicolai? De freule. Ja. ja, bijzonder. Oh, uh, de volgende dans begint. Nicolai, ik wil met je praten. Zullen we naar mijn zitkamer gaan? Goed, tante. Maar moet jij je niet iets te veel met Lydia? Je moet aan haar man denken. Oh, het is maar voor de aardigheid, tante. Ja, dat weet ik wel. Maar hij is erg dol op haar. Je hebt hem gekwetst. Kom, laten we hier binnen gaan. Hier kunnen we rustig praten. Ga zitten. We hebben nog een paar minuten voor het souper. U kijkt plotseling zo ernstig, tante? Nicolai, er is een gedachte bij me opgekomen. Het kwam terwijl je zat te praten met madame Alwincewa. Weet je... Het zou werkelijk de partij voor je zijn. Zou je willen dat ik het in orde maak? Partij? Wie dan? Doe niet zo dom. Vreule Maria natuurlijk. Je kent haar, je vindt haar aardig en zij vindt jou ook aardig. Dat kan ik merken aan de manier waarop ze over je praat. Het is zo'n charmant meisje en echt niet zo heel lelijk. Ze is helemaal niet lelijk. Nee, beslist niet, dat zei ik toch ook al. En ik weet zeker dat je moeder er erg blij mee zou zijn. Nu... Wat zeg je ervan? Oh, u verrast me. Dat weet ik. Maar wat denk je ervan? Eh, ik mag haar graag. Heel graag. Nou, zie je wel. En mijn moeder wil al heel lang dat ik een rijke vrouw trouw. Ja, mijn vaders zaken staan er niet zo goed voor. Maar de gedachte om voor geld te trouwen, dat zat me tegen. Dat kan ik begrijpen, ja. Maar vreule Maria... Ja, dat is iets anders... Ik mag haar heel graag. Mijn moeder had altijd al gehoopt op een verbindenis tussen ons, zelfs nog voordat ik haar leerde kennen. En toen raakte mijn zusje Natasja verloofd met vorst André, haar broer, dus was er geen kwestie meer van. En dan ontmoet ik haar, juist als Natasja's verloving verbroken is. Ik voelde me geweldig tot haar aangetrokken. Ze was zo, zo hulpeloos. En toch zo dapper. Beste jongen, het zou niet beter kunnen. Het is duidelijk dat jullie voor elkaar bestemd zijn. Maar, maar er is een moeilijkheid. Oh ja? U weet van Sonja, mijn nichtje? Wat? Ik, ik houd van haar en ik heb beloofd met haar te trouwen en dat moet ik doen. U ziet dus dat er geen kwestie kan zijn van... Want... Onzin, onzin. Sonja heeft niets, geen cent. En je wilt je vader toch zeker helpen? Dat zou ik graag doen, ja. En je moet ook aan je moeder denken. Als je met Sonja trouwde zou dat haar dood zijn, dat is één kant. En dan, wat zou het voor Sonja betekenen? Het is toch een meisje met gevoel. Je moeder tot wanhoop gebracht en jullie allemaal geruineerd. Nee, nee, mijn beste. Jij en Sonja moeten redelijk zijn. Als Sonja mezelf niet vrijlaat, dan is het onmogelijk. Bovendien, wie zegt dat de vrouw me wil hebben? Is trouwens nog in de rouw oh, Maar je denkt toch niet dat ik van plan was jullie meteen te laten trouwen Er is altijd wel een methode Om dit soort dingen te laten gebeuren Alles wat ik weten wilde <lacht> Is dat je er niet tegen bent Nee Nee, ik ben er niet tegen Mooi, je gaat er dus opzoeken Ja Wat een koppelaarster bent u, tante. <lacht> Wij oude mensen kunnen beter voor jullie kiezen Dan jezelf <lacht> Ah, dat is voor het soepé Ga je mee en niet naast dat blondje zitten hoor, beloof je dat? Ik beloof het, tante, ik zal bij u komen zitten. <laughs> dat is goed, dan kunnen we nog wat over Fraule Marja praten. Hè? Het is gaaf van stof, Fraule. Hij staat voor de deur. Echt? Help me even deze draad door de naald te krijgen, mademoiselle, en sta niet uit het raam te kijken. Neemt u niet kwalijk, madame, maar winse Waarom is u zo verbaasd? Ik heb hem toch nadrukkelijk uitgenodigd. Dacht u soms dat hij mijn uitnodiging zou negeren? Nee, nee, natuurlijk niet. Alleen. U naalt, madame. Dank u. U trekt u zeker terug, Vruile, als Graaf Nicolai wordt aangekondigd. Nee, ik blijf hier. Dan kan ik hem samen met mijn tante ontvangen. Maar gisteren zei u nog dat het niet gepast zou zijn, bezoekers te ontvangen zolang u in de rol was. Hmm, dat dacht ik eerst. Maar de graaf heeft mij zo geholpen in Bugotjarovo dat het onbeleefd zou zijn hem niet te ontvangen. Heel juist, liefje. Een heel verstandige houding. Graaf Nikolai Rostov. Madame. Laat hem binnenkomen. Ja, mevrouw. Kalm nou toch, mademoiselle Bourienne. Doe toch niet zo nerveus. Oh, het spijt me. Maak dit voor mij af, dan bent u tenminste bezig. Graaf Nikolai Rostov. Dag, mijn beste graaf. Wat aardig van u zo vlug te komen. Bonjour, madame Annicela. Ik hoef u niet aan mijn nichtje voor te stellen. U kent elkaar goed, is het niet? Ja, inderdaad. Wij ontmoeten elkaar nu onder gelukkige omstandigheden, vrouwde. Wat prettig u terug te zien, graaf Rostov. U kent mijn gezelschap, dame, mademoiselle Bourguin? Bonjour, graaf Rostov. Ga zitten, jongeman, en vertel ons al het nieuws. Bent u klaar met uw aankopen voor het leger? Ik heb uh, 17 hengsten gekocht. Ik denk wel dat mijn commandant daar blij mee zal zijn. Mooi zo. Wanneer bent u weer in Voronezh gekomen, freule? Toen ik u de laatste keer zag, ging u naar Moskou. Hm, daar ben ik ook heen gegaan. En toen ik daar aankwam, lag er een brief van André op mij te wachten. Hij raadde mij aan hierheen te gaan. Dus ben ik er met mijn neefje en zijn leraar samen naartoe gereisd. Ah, dat is de chocola. Dat drinken we altijd om deze tijd, Graaf. Ik hoop dat u zo'n vrouwelijk drankje niet versmaakt. Oh, helemaal niet. Ik ben dol op chocola. <laughs> Dan passen we bij elkaar, u en ik. Zet het maar bij de vrouwde. Ik bel wel als we klaar zijn. Jawel, mevrouw. Zal ik inschenken, vrouwde? Nee, dank je, Emily. Ik doe het zelf wel. Goed, vrouwde. Wat is er veranderd sinds hij binnenkwam? Ze is zo kalm en beweegt zich zo gemakkelijk. En ze is bijna mooi. Emilie? Is het dat zwart dat er zo goed staat? Of is het knapper geworden zonder dat ik het ga heb? Emilie? Je zit te dromen. Geef dit eens aan mijn tante. Ja, vrouw. Heeft u onlangs nog iets van uw broer gehoord? Nee, niets. Deze kop voor graaf Rostov, Emilie. En ga dan een neefje halen met de graaf kennis te maken. U wilt de zoon van mijn broer toch wel zien? Heel graag, ja. Iemand Haar ooit lelijk vinden. Ze is mooi. Het is alsof al haar verdriet, haar zelfopoffering, haar een innerlijk licht geven. Ze is niet alleen anders, maar veel beter dan anderen. En veel beter ook dan ik zelf ben. En wat was het oorlogsnieuws toen u wegging, Graaf Rostov? We verwachten een slag bij Borodino, die zal nu al plaats gehad hebben. Oh, die oorlog, die vreselijke oorlog. Wanneer zal die afgelopen zijn? Als wij Napoleon verslagen hebben, madame. Ach, het lijkt afschuwelijk dat wij ons nog amuseren hier in de provincie. Maar wat zou het helpen als we zaten te kniezen? We hebben onze mannen gestuurd, voedsel, verband, alles wat we hebben. Dat zaar hoeft maar een beroep op ons te doen en we zullen onze laatste cent geven. U en, en de vreule, madame, helpen evengoed door een veilige haven voor ons open te houden. Ja... Ik kan u niet zeggen wat deze laatste drie dagen voor mij betekend hebben. Ah, Ach, daar is de kleine André. Nicolai, André. Nicolai, Nicolai was mijn vaders naam. Ah. Dit is graaf Rostov, Nicolai. Een heel dapper man. Dag, Nicolai. Dag, graaf Rostov. Hebt u al vaak meegevochten? Heel vaak, ja. Zie je niet, Nicolai, dat de graaf het kruis van Sint-Joris draagt? Heeft de tsaar u dat gegeven, meneer? Ja. Waarvoor heeft u gekregen? Ook oh, die vragen van dat kind. Voor bijzondere dapperheid natuurlijk. Mm. Heeft mijn vader er ook Want Tante Maria zegt dat hij ook erg dapper is. Ja, lieve jongen, dat is zij. Heel, heel dapper. En wat wil jij worden als je groot bent? Nu zaaar, net als ik? Ja, als ik net zo'n uniform als u krijg en een hele grote sabel, <laughs> Freule, de leraar verwacht Nicolai voor zijn les. Oh, nog niet, nog niet. Jawel, je moet gaan en ik ook. Dag, jonge Nicolai. Komt u nog een stuk? Misschien wel, ja. Ik weet het nog niet. Kom mee, Nicolai. Bonjour, graaf Rostel. Bonjour, mademoiselle. Ik begrijp dat uw zaken weer in beslag nemen, graaf. Maar misschien zien we u zondag bij de mis? Ik zal de mis bijwonen als ik tenminste niet eerder word teruggeroepen. Dank u wel, madame Malinseva, voor uw ontvangst... en het voorrecht, de kennismaking met Fruide Maria, te hernieuwen. U hebt er goed aan gedaan te komen, Monserre. Au revoir, Fruide. Graaf Nicolai. Als ik bij onze vorige ontmoeting u niet genoeg heb kunnen bedanken... laat me dat dan nu doen. Ik zal nooit vergeten wat u voor mij gedaan hebt. Lieve freule, ...als ik u ooit weer op enige manier van dienst kan zijn... ...laat mij dat dan weten, alstublieft. Au revoir. Au revoir, graaf. Na die tweede ontmoeting met Freule Maria... ...schenen alle vroegere pleziertjes voor Nicolai hun bekoring te hebben verloren... Hij dacht veel aan haar. Hij wist dat het na zijn belofte aan Sonja onfatsoenlijk zou zijn om Maria zijn liefde te verklaren. En hij wilde nu eenmaal nooit onfatsoenlijk zijn. Maar hij wist ook of voelde in zijn hart dat hij door zich aan de macht der omstandigheden over te geven niet slechts deed, maar zelfs iets heel belangrijks. Belangrijker dan alles wat hij in zijn leven ooit gedaan had. Er is kans dat als ik niets doe, alles wordt opgelost. Waarom ben ik niet vrij? Waarom had ik zo'n haast met Sonja? En als ik vrij was... hoe zou ik Maria dan een aanzoek doen? Ik weet het niet. Met Sonja was alles altijd duidelijk. Hoe ons leven zou zijn, hoe helder en eenvoudig de toekomst. Maar met Maria, ik kan mijn toekomst met haar onmogelijk voorstellen, omdat ik haar niet begrijp. Ik heb haar alleen maar met mijn hele hart lief. Het vreselijke nieuws van Borodino en het nog rampzalige nieuws van het verlies van Moskou bereikte Voronezh pas midden september. Freulein Maria las in de krant over haar broers verwondingen en maakte zich op om hem te gaan zoeken. Maar eerst ging zij naar de speciale dienst in de kathedraal, die Nicolai op het punt waar te verlaten ook bijwoonde. Na afloop van de dienst stond hij met de gouverneur en dienstvrouw achter in de kerk. Nicolai, kijk eens, daar is de Freulein aan de overkant bij het koor. Ja, ik zie haar tante. Hoe houdt ze zich? Anna zegt dat ze heel dapper is. Ze is nooit anders geweest. Katharina. Ja, ik kom. Troost haar een beetje als je kunt, Nicolai. Ja, tante, ja. natuurlijk. Vorale. Oh, graaf Vergeef me dat ik u op zo'n ogenblik lastig val, maar... er is iets dat ik u wilde zeggen. Ja? Ja. Ik begrijp hoe ongerust u zich moet voelen over uw broer en oh, ja. misschien onzeker ook... ...of, ik bedoel, in, in hoeverre de krant te vertrouwen is... ...u moet hoop blijven koesteren. Hoop koesteren? Uw broer is kolonel. Als voorst André. ...als hij niet meer in leven zou zijn, zou dat dadelijk bekend zijn gemaakt. Oh, maar dat, dat zou vreselijk zijn. Wanhoop niet, alstublieft. Ik ken zoveel gevallen van verwonding door granaatscherven. Oh. Het is erg vriendelijk van u mij dat te komen vertellen. Ik zal er onderweg aan denken. Gaat u weg? Ik moet mijn broer zoeken. Misschien kan ik hem helpen. Dank u nogmaals voor wat u gezegd hebt. Die avond ging Nicolai niet uit. De ontmoeting met Marja had hem dieper getroffen dan goed was voor zijn gemoedsrust. Dat droevige, verfijnde gezicht, die stralende blik bleef hem bij. Zoals ze bad, het was duidelijk dat zij haar hele ziel inlegde. Het gebed dat bergen verzet En ik ben er zeker van Dat het verhoogd wordt Waarom bid ik niet Voor wat ik wens Maar wat wens ik Vrij te zijn Los van Sonja Tante Katrina had gelijk Er kan niets dan narigheid van komen Als ik Sonja trouw Verwarring Verdriet voor mijn ouders, moeilijkheden in zaken. Bovendien houd ik niet van haar, niet zoals het zou moeten. Misschien dat als ik zoals Freule Maria bad, met geloof en hoop voor wezenlijke hulp en leiding, niet voor kleinigheden zoals ik als kind deed. Op mijn knieën smeek ik u nederig om hulp. Ik ben dwaas en slecht geweest. Ik heb geweigerd in te zien wat het beste voor ons allemaal was. Ik ben koppig geweest. Lieve God. Ik bid u mij uit deze moeilijkheden te verlossen. Mij te laten houden van dit lieve onschuldige meisje. Zo alleen. En zo vol troefheid. Laat mij... Heten. Meester noemt u me niet kwalijk suffert kun je niet aankloppen als je binnenkomt ah, wat is er een koerier excellentie zojuist aangekomen er is een brief voor u prachtig geef me op en verdwijn ja excellentie Beste Nicolai, je moet niet gekwetst zijn door wat ik schrijf. Het is het beste voor ons bij... Nee, dat is onmogelijk. Dat kan niet. Je stilzwijgen en je koelheid tegenover mij de laatste tijd heeft me doen besluiten je van je belofte te ontheffen en je volkomen vrij te maken. Je ouders hebben bijna al hun Moskouse bezittingen verloren. En ik weet dat ze allang willen dat je met Bolkonska Bokonskaya ja gaat trouwen. Mijn liefde heeft geen ander doel dan het geluk van degene die ik lief heb. Dus, Nikolai, beschouw jezelf als vrij. En wees ervan verzekerd dat, ondanks alles, niemand meer van je kan houden dan je, Sonja. Ongelooflijk. Een ogenblik geleden bad ik daar juist om. Toevallige samenloop van omstandigheden natuurlijk. Die brief is dagen geleden geschreven. Ah, en hier. Ook een brief van mijn moeder. Mijn liefste zoon. Deze brief komt van Troitsa, waar wij gestopt hebben op weg naar Jaroslav. Ik vond dat je moest weten dat vorst André Balkonsky met ons meereist. Hij is vreselijk gewond bij Borodino en zijn toestand is kritiek. Maar sedert Natasja en Sonja hem verplegen, is de dokter hoopvoller gestemd. Ik verlang er naar je te zien, mijn beste jongen, maar ik weet dat ik daarop niet kan hopen voor deze vreselijke oorlog voorbij is. Mogen die dag niet ver meer af zijn. God zegen je en liefst van ons allen. Vorst André bij ze. En Natasja die hem verpleegt. Als hij beter wordt, zal hun verloving hernieuwd worden. Dat zou het onmogelijk maken dat zijn zuster en ik ooit zouden trouwen. Ik moet daar niet aan denken. Afwachten maar. Maar de vreule moet weten waar haar broer is. De volgende dag ging Nicolai vreule Maria opzoeken. Geen van beiden zei iets over Natasja die hem verpleegt. Maar dankzij de brief van zijn moeder... voelde Nicolai zich zo met haar verbonden alsof zij bloedverwanten waren... Dag daarna deed hij haar uitgeleiden op weg naar Jaroslav. En spoedig ook verliet hij zelf Voronezh om zich weer bij zijn regiment te voegen. Natasja! Lieveling, wat is er? Gaat hij vooruit, André? Ja. Ik geloof hem wel. Oh, Sonja. Zou hij blijven leven? Zo gelukkig, maar ook zo ongelukkig dat hij misschien. Maar alles is goed, tussen ons. Alles is zoals het was. Liefje, natuurlijk blijft hij leven. Hij moet blijven leven met het vooruitzicht op zoveel geluk. Nou, stil maar, stil Natasja. Sonja's brief aan Nicolai, die als een antwoord op zijn gebed kwam was ingegeven door de steeds grotere kansen op vorst Andrees herstel. Het idee dat Nicolai met een rijke erfgename zou trouwen, nam de gedachte van de gravin hoe langer hoe meer in beslag. Vooral na de ontvangst van zijn brief waarin hij over zijn ontmoeting met de freule in Bogucharovo vertelde. Is het niet genoeg, kind, dat we al geruineerd zijn? Moet je Nicolai nu ook nog hinderen in het terugwinnen van zijn fortuin? Hoe kan ik hem nu opgeven? Ik hou van hem. Een hele leven heb ik van u gehouden. Egoïste! Hebben wij dan niets voor je gedaan? Een wees zonder geld was je. Sonja, ik zal geen rust hebben voor je Nikolai van deze absurde verloving hebt verlost. Hoewel het Sonja's gewoonte was zich voor anderen op te offeren, kon ze er niet toe komen te doen wat van haar gevraagd werd. En toen op de vlucht uit Moskou vorst André op zo'n vreemde wijze met de familie herenigd was beving haar het blijde en bijgelovige gevoel... dat God niet bedoelde dat zij van Nicolai gescheiden werd. Ze wist dat nu ze onder zulke omstandigheden weer samengekomen waren... Natasja en vorst André weer verliefd op elkaar zouden worden. En dat Nicolai dan vanwege de te nauwe verwantschap... volgens de Russische kerkwet, niet met freule Maria zou kunnen trouwen. Voel je je nu wat beter, Natasja? Ja. God kan André nu niet meer wegnemen... Niet nu we allebei zo gelukkig zijn. Hij schijnt heus veel beter. Kom maar eens even door een kiertje kijken. Zie je wel? Hij heeft zelfs geen pijn meer. Het dusje! Wat is er? Het is. Het is dat. Doe de deur dicht. Sonja. Wat is er nou? Weet je nog die kerstmis dat ik voor je in de spiegel keek? Ja, in nooit. Herinner je je wat ik zag? André liggend op een bed met zijn ogen dicht en zijn handen gevouwen. Net zoals nu. Uh, ja, ja dat, dat zei je, maar wat betekent dat dan allemaal? Dat weet ik niet. Het is allemaal zo vreemd. Maar ik herinner me ook dat je zei dat hij vrolijk keek. Sonja, hij blijft in leven, hè? Hij zal blijven leven. Ja, lieveling. Hij zal blijven leven. Die avond, in het vaste geloof dat ze onder de schijn van zelfopoffering toch ten slotte haar doel zou bereiken, ging Sonja naar Gravin Rostova. Sonja, ik schrijf aan Nicolai. Wil jij hem nu ook niet schrijven en zeggen dat je hem zijn vrijheid teruggeeft? Ja, tante. Ik zal hem schrijven en doen wat u vraagt. O, oh, Sonja. God zegen je, kind. God zegen je. Zo schreef Sonja de aandoenlijke brief die Nicolai zo verbaasde. Intussen zat Pierre nog in de gevangenis in Moskou. Op de vierde dag na zijn arrestatie brak er brand uit op het Soebovbolwerk... en Pierre werd met dertien anderen overgebracht naar een koetshuis. Op de 8 september zouden de gevangenen verhoord worden door een maarschalk... die de Franse soldaten kennelijk beschouwde als een heel hoge en nogal geheimzinnige macht... Die 8 september was een buitengewoon mooie dag. Zonnig na regen. Er waren geen vlammen te zien, maar rookzuilen stegen aan alle kanten op. En heel Moskou, zover Pierre kon zien, was één puinhoop. Wat een vreselijke verwoesting. Alleen maar zwart geblakende muren. Ik herken zelfs de buurten die ik goed kende niet meer terug. Daar is het Kremlin. Dat is goddank niet vernietigd. Waarom luiden de klokken? Ach ja, het is zondag en het feest van Maria geboorte. Er is alleen niemand om het te vieren. Niet achterblijven, nummer 17. Deze kant op. Waarom gaan we hierin? Dit is het maagdenveld dat grenst aan het huis van prins Tcherbatov. Ja, daar is het. Met Franse soldaten die ervoor op wacht staan. Ik ben er vroeger vaak te gast geweest. Halt! Sergeant zei tegen Maarschalk Davout dat de gevangenen er zijn. Dat is dus de Maarschalk die we te zien krijgen. Maarschalk Davout, zei hij. Rechtsaf. Naar binnen. Vooruit. In orde. De zaak is bewezen. Weg met hem. Volgende gevangenen. Muts af. Rechtop als je voor die tafel staat. Nummer 17, Maarschalk. Laat de beschuldiging tegen hem zien. Er staat geen naam op dit papier. Die wilde die niet zeggen, meneer. Dat is dus Davout. Hij staat bekend om zijn vreedheid. Hij leest bijzonderheden over me. Wat moet ik zeggen als hij opkijkt? Als ik mijn rang en positie bekend maak, zou dat gevaarlijk kunnen zijn. Wie ben jij? Ik heb je mijn vraag niet gehoord. Hé, hey, die man die ken ik. Dat kan niet, mijn schalk. ik heb u nooit gezien. Een Russische spion is het. Nee. Hij was... Je... Ik ben officier van de landveren en bij Moskou nooit uitgeweest. Je naam? Nou? Bezoekhof. Graaf Pierre Bezoekhoff. Wat zeg je? Wat voor een bewijs heb ik dat je niet liegt? Maar schouder, ik... ik Goed, goed, goed, goed, goed, goed. Bewijs me dan dat je de waarheid zegt. Vraag het aan kapitein Rambal, meneer, van het dertiende regiment. Hij is ingekwartierd in het huis waar ik logeerde bij de patriarchenvijver. Jij bent niet wie je zegt. Meneer, ik verzeker u... Kijk eens wie er is. Een boodschap van Maarschalk Mura, meneer. Hij verzoekt u onmiddellijk bij hem te komen. Zegt de boodschapper dat ik kom. Laat mijn paard voorkomen. Wat moet er met de gevangenen gedaan worden, Maarschalk? De gevangenen? Breng ze maar naar het veld. De hele troep. Op het Maartenveld was een paal opgericht. En daarachter lag een pas diepe kuil. Op twintig passen afstand van de paal stonden twaalf scherpschutters. Halt! Zet de gevangenen in volgorde. Ze gaan me doodschieten. Ik ben de zesde op de lijst. Ik moet de dood van vijf mannen zien... voor ze aan mij toe zijn. God, geef me de kracht. Ik kan niet meer denken. Ik kan alleen maar zien en horen... en hopen dat dit vreselijke vlucht voorbij zal zijn. Kapitein, moeten we ze één voor één nemen? Nee, twee tegelijk. Bent de eerste twee aan de paal. <middels> De eerste twee waren dwangarbeiders met kaalgeschoren hoofden. De een lang en mager, de ander donker en gespierd. Haastig trokken de soldaten, die hun werk haten, hun een zak over het hoofd en bonden hen vast aan de paal. Scherpschutters van het 86ste, voorwaarts! Laal! Ik kan niet kijken, ik kan niet kijken. Waarom heb ik omgekeken? Die arme lichamen. Het leven eruit. en dan weggegooid in die kuil. Ons gemeenschappelijk graf. Wat hebben we gedaan dat het zover gekomen is? Volgende twee, vlug wat! Nog een paar seconden en dan is het mijn beurt. Hoe zou het zijn, de dood? Zal ik lijden? Nu gaan de zakken over hun hoofd. Ze wachten op de dood. Laan! Laat ze vlucht sterven, God, en schenk mij dezelfde genade. Zelfs de soldaten lijden. Het zijn mannen door vrouwen gebaard, net als wij. En voor zo'n moord schrikken ze terug. De volgende, de volgende gevangene. Nu komen ze voor mij. God geef me de kracht. Nee, nee, ik wil niet. Ik Sa wil niet. Zal er helemaal nee. Maar? Ze hebben mij ook niet meegenomen. Ik wil niet. Om het te kwellen. Nee. Om maar naar zijn angst te nee. laten kijken. Het is nog maar een jongen. Nee. Wat kan hij gedaan nee. hebben? Nu nee. staat hij stil en stom als een gewonde dier. Doe hem geen pijn als jullie hem vastbinden. U zult hem straks genoeg pijn doen. Het is hij kalm. U weet dat verzet nutteloos is. Hij gaat zelfs rechtop staan om de kogels op te varen. Laat Zo is genoeg. Breng de rest van de gevangenen weg. Gooi de kaal dicht. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Gevangenen, voorwaarts. Oh. Oh. Oh. Oh. Kalm, kameraad. Hou je kalm. Oh God. Dat gezicht van die vermoorde jongen. Ik word gek. Stil, stil. Anders maak je iedereen wakker. Je hebt een nachtmerrie gehad. Waar ben ik? Dit is niet het koershuis. Nee, dit is een oude kerk die ze als gevangenis gebruiken. Ik ken u niet. Waar zijn de andere mannen met wie ik samen was? Ik wou dat ik het je kon zeggen, vriend. Maar ze hebben je alleen hier gebracht en je bij ons gestopt. Jij hebt heel wat ellende gezien, waarschijnlijk. Oei, Kom, kom, kom, kom, jongen. Niet zo verdrietig. Leid een uur en leef een eeuw. Zo is het, beste kerel. Wil je iets eten? Jij rekel, ben je daar weer? Nee, dat is niet voor jou. Dat is voor die meneer. Die weet nog dat ik dat te eten heb gegeven. Dan hechten ze zich aan je. Hier, meneer. Gebakken aardappelen. Die vind je vast wel lekker. Dank u. Nee, nee. Zo moeten ze niet eten. Snij ze in tweeën en, en doe er een beetje zout op. Zo, Zo. Probeer het eens. Het smaakt best dank u hoe kwam het dat u arresteerde meneer is het bij u thuis gebeurd nee ik ging naar de brand kijken en toen dachten ze dat ik een brandstichter was waar het recht is tiert onrecht bent u hier al lang sinds vorige zondag met de rest van de gewonden uit een hospitaal gehaald bent u dan soldaat u moet zich hier wel ellendig voelen. We zijn hier allemaal, soldaat, meneer. Tussen twee haakjes. Mijn naam is Platon. Bij het regiment noemen ze me valkje. Of ik me ellendig voel. Ja, vanzelf. Maar de worm knaagt aan de kool... maar gaat het eerst dood. Dat zei mijn oude luikjes altijd. Heb u een vrouw en ouders... Die zich bezorgd over u maken, meneer. Ik heb een vrouw, maar geen ouders. Maar uh, misschien hebt u kleine kinderen, meneer. Nee, kinderen heb ik niet. Ja, doet er niet toe. U is nog jong. En misschien schenkt God u er nog wel een paar. U huh? uh. uh, zal wel slaap hebben, net als ik. Ik ga mijn gebeden zeggen en dan slapen. Ere Jezus Christus, heilige Sint-Nicolai, Frola en Lavra... ...wees ons genadig en red ons. Amen. Het is de manier. Leg mij neer als een steen, o God... ...en hef mij op als een brood. Wat zei u daar voor een gebed op? Ik opzeg, Ik zeg niks op. Ik bad... dit u nooit. Natuurlijk. Maar wat zei u? Fola en Lava? Oh, die? Ja. Dat zijn de heiligen van het vee. Je moet ook meelei met de dieren. Ah, heet duivel. weer dan ja. weer? Lekker warm opgerold, he. Nou, goed. Blijf dan maar bij me, ouwe oh, Dave. Welterusten, best beste keer. dan. Welterusten, Platon. Maar het duurde lang voor Pierre in slaap viel. Na de terechtstelling was zijn geloof in de orde van het heelal... de mensheid, zijn eigen ziel... en in God vernietigd. Maar nu, na zijn ontmoeting met Platon... voelde hij dat die vernielde wereld... in zijn ziel met nieuwe schoonheid... en op hechtere fundamenten weer verrees. Platon kende niets uit zijn hoofd behalve zijn gebeden. Zijn melodietjes welden in hem op als het gezang bij een vogel. Hij had geen vrienden of kennissen zoals Pierre, maar hield gewoon van alles waarmee het leven hem in contact bracht. Voor Pierre bleef hij wat hij die eerste avond geweest was. De eeuwige personificatie van de geest van eenvoud en waarheid. Je ziet er zo gelukkig uit vandaag, kameraad. Goed zo. Ja, ondanks alles ben ik bijna gelukkig. Ik zei toch al, beste kerel... dat zelfs in zo'n omgeving als deze... er nog heel wat is om dankbaar voor te zijn. En zo vergingen de dagen in gevangenschap. Toen de Maria Balkonskaya van Nikolai Rostov hoorde dat haar broer André bij de Rostovs in Jaroslav was, maakte zij zich onmiddellijk gereed herheen te gaan en besloot haar neefje mee te nemen. Of de reis moeilijk of makkelijk was, mogelijk of onmogelijk, dat vroeg ze zich niet af. En ze wilde het ook niet weten. Ze beschouwde het als haar plicht niet alleen zelf bij haar broer te zijn, die misschien stervende was, maar ook zijn zoon bij hem te brengen. Dat ze niet van vorst André zelf gehoord had, schreef ze toe aan zijn zwakte. Misschien vond hij ook wel dat de lange reis te moeilijk en te